De rechtbank in Den Haag heeft een 33-jarige man tot een celstraf van 10 jaar veroordeeld vanwege doodslag op zijn 40-jarige vriendin. Het openbaar ministerie eiste wegens moord 16 jaar, maar de rechtbank denkt dat de man in een opwelling heeft gehandeld. De man meldde zich op 27 juni op het politiebureau en zei dat hij zijn vriendin had gedood. Hij zei dat hij veel schulden had en geen andere uitweg zag. Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor de Australian Open volgende maand. De Spaanse nummer 2 van de wereld heeft nog te veel last van een maagvirus. Daardoor heeft hij de afgelopen weken niet voldoende kunnen trainen. Eerder deze week zegt Nadal al af voor het toernooi van Doha. Het weer, vanavond regen, maar vannacht overwegend droog en het is rond de 8 graden. Morgen droog, in de middag zon en gemiddeld 11 graden met een stevige zuidenwind. Zondag wat lichte buitjes en minder zacht. Dit was het NOS-journaal. Dit is Geneepasset Passet van de ANWB. Het is niet druk op de wegen in de Randstad. Er ik eigenlijk maar één file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen kopen Diemen en Knappet-Muidenberg. Zes kilometer. Na een ongeluk zijn namelijk twee rijstroken dicht. Tot zover de verkiezingen.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 Just stay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 Als bluff met beter en uh, Cream, Jij was afgelopen week ziek, zei je? Ja, ben je al een beetje beter? Uh, slecht bruggetje, jongen. Ja, het gaat alweer. Ja, zou ik oh, ik zou het niet moet zitten. Jongen, wie het zegt, wie zegt het dan? Slecht bruggetje. Oh, ik, ja, ja, ja. Maar kijk, brugjes maken is net als een taart bakken Je moet er goed in zijn. En als je er niet goed in bent, ja, dan, dan lukt het ook gewoon niet. Dus hmm. dan, dan snap je dat toch wel? Ja, dat snap ik. Dat dus, snap het ik. is een ambacht. En een okay. ambacht is ook een lijst samenstellen. En dat kan jij ook weer niet. En dat kan ik wel weer goed. Dus dat hebben we ook gedaan. En dat is zeg maar de, de top 2012. Niet te verwarren met de top 2000 of de top 40 of wat dan ook. Het heeft wel wat met de top 40 te maken. Het zijn alle nummer 1 hits van 2012. Dat zijn er 11 stuks dit jaar. En uh, die gaan we leuk. Zoals ze kris door elkaar of zo nog een leuke, ja hoe we dat? Een leuke volgorde in aanbrengen. Maar mij maar, maar, maar echt niet uit. Wat jij, wat jij even kijken, Kijk, ik heb ook een lijstje namelijk erbij jouw En dan zie je over hoeveel weken ze nummer 1 zijn hebben gestaan Ik zal gewoon met een kleine beginnen Ja is goed Het is Nederlandstalig, het is van de opposit. En uh, het heet Slapeloze nachten Nou dat krijg je wel van uh, onze show natuurlijk, Slapeloze nachten Daar gaan we nu naar luisteren Ik heb Karim even uitgezegd Over slechte bruggetjes gesproken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 Ik slaap en in nachten yeah. En ik wil back to the future De vloer branden de plek van mijn voeten Ik rij nacht, de stad ligt te snurken Blikken van ijzer in de stad vol mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de voor dat geeft dan geef hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers die willen ze duiken, we stilzit Klaar voor de angst, die adeleline kicks Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit De klopt ik door, tijd om te slapen Dan blijf ik mijn gaan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 Tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. Ik de zon ben ik langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. denk al als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Ik slapeloze nachten. Zit slapeloze nachten. Uh, ze staan laatste in, in ons rijtje. Vervelend voor ze. Staan ze laatste? Oh, ja. Ja. Ze staan echt laatste. Hoe doe je laatste? Nou, kijk, je hebt, we, hebben dan lijstje, we hebben een lijstje. En dan heb je een begin, eind en een middendeel of zo. Ja. En ja, zij worden toch als eerst gedraaid, dus ze staan hier laatste. Oké. Okay. Dus ze hebben jij vindt één week op is het minst leuk. Nee, dit, nee, nee, nu, dit heeft niets met mijn mening te maken. Het is de mening van het volk. Het volk heeft het plaatje gekocht. Ik niet. Want ik luister alles via een bepaald ding, maar uh, ze, ze stonden maar één week, uh, de week van 11 augustus stonden ze maar op nummer 1 in de top 40. Oké. Okay. Maar ja, dan hoor je wel bij de beste 11 van het jaar, hè? Mm -hmm. dus je moet wel vrolijk zijn als je op zit en je luistert naar dit programma. Maar er is er nog eentje die er maar één week in heeft gestaan. Ja. En dat is? Well, I am en Eva Simons met This is Love. You feel it say Eva Simons, Who well, I am, This is Love. Hé Toby? Ja. En is het echt liefde? Of weet je dat niet? deze muziek toren wel? Dat is de deze passenger, is ja. ja. Maar die gewoon even, gewoon even naar achter, doei. Die hebben we net al gehad ja. namelijk. Die hebben we al net al helemaal niet gehad. Echt Bro. wel de euro uh, Ja, denk. dat boeit mij helemaal niks. Oké. Okay. Maak jou het wel uit, uit Ja. Dat is vervelend voor mensen dat zit dat twee keer in, uh, in een half uurtje hoor. Daarom staat hij ook ergens heel hoog. Dus de hit van de, van de laatste paar minuten. Dat ja, ja, ja. minuten. Uren. Ja. Jaren, weken. maar goed, we hadden een heel druk jaar eigenlijk, 2012. 2012. Ja. Weet jij nog dingen die er zijn gebeurd die zo zomaar in je opkomen dat je denkt van nou, dat is nou echt iets wat er is gebeurd? Costa Concordia. Ja, de bo die boot, Frisio. Uh, Italië, ja, Friese natuurlijk. Frisio, EK. Dieperkund. Olympische Spelen. Of veel meer. SGP, de grozen van der Staai, Rutte 2, Katshuis, heel veel. Het is geen uh, raadspelletje, dat weet je. Ja, ja, ja. Maar wat, wat vond jij nou echter uitspringen dit jaar? Friso. En, uh, Friso? Ja, die sprong inderdaad wel uit, maar... Uh, verkeerde ja. manier. En, vond je dat erg, wat, wat, toen, je, toen je dat hoorde? Was Japan trouwens ook dit jaar? Japan? Die aardbeving. Nee, dat was vorig jaar. Dat was vorig jaar al. Dat was vorig jaar. Dat is altijd zo, ja. Aan het eind van het jaar, dus ik zat te denken van, uh, wanneer was dat nou? En dan denk je van, hé, hey, wacht, is het nou dit jaar geweest, is het vorig jaar of... Ook met muziek, en Dan denk je van, is het, nou van dit jaar of, is het nou van vorig jaar ja. Maar, en EK, wat vind je daarvan? EK, ja, jammer, maar kan gebeuren toch? Kan gebeuren, nul punten uit alle wedstrijden? Ja maar goed, als je tegen, hoe heet het? Het is be je... best wel slecht hoor. Nou, als je tegen Portugal en Duitsland speelt, dan kan dat. Dan kan dat? Ja. Waarom? Nee, het kan toch niet gewoon? Jawel. Je moet toch gewoon presteren joh, je hebt de beste mensen die je maar kan hebben. Nee, We hebben, de top 7, we hebben iemand uit de top 7 qua voetballers ter wereld aller tijden. Ja, nou, Portugal ook. Ja, maar, maar dan iemand die net ja, maar... in fiets hoger staat, die staat op twee volgens mij. Ja, maar die kan nagelslakken. Ja, dat maakt niet uit. Jawel? Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt wel uit. Natuurlijk maakt het uit. En wat vond je nog meer een, een, een hoogtepunt? Wat vond je nou echt een hoogtepunt dit jaar? Een hoogtepunt? Ja. Uh, Baumgartner. Dat was een echt hoogtepunt. Oh ja, die man is ook uh, vanuit. Ja. De... ja, dat is ook dit jaar gebeurd natuurlijk. Dat is letterlijk een hoogtepunt. En, en wat, wat vond je er zo mooi aan? Ik vond het wel grappig. Ik zou iets, uh, iets hebben dat die gozer dat gewoon doet. Ik zou het niet durven. Nee, maar dat zou niemand, denk ik, durven, balvij Denk je niet? Ik denk echt niet dat ik zou. Ik zou het ook, natuurlijk zou ik het ook niet durven, maar wie zou. Zou jij iemand kennen, nu in je vriendenkring, die, die het zou kunnen doen? Nee. Of durven? Nee. Echt niet? Gewoon niemand? Nee. Nee? En uh, wat vond je ook weer? Ik had het net in mijn hoofd. Het ontschiet me soms zo in mijn hoofd, hè? Soort van, wat vond je nou van de Gangnam style? Dat ja, is toch echt, echt een dieptepunt, nou een hoogtepunt voor jou een dieptepunt, maar voor mij een hoogtepunt in de muziekgeschiedenis. Ja, nou het is als grap bedoeld en ik vind ook dan moet je het een beetje als grap houden. En volgens mij heeft hij dat ook wel gedaan, dus dan, dan vind ik het wel oké. Okay. Ja? Ja. Dan vind je dat, dat, dan staat Toby de Grote daartoe. Ja, het is een grap, dus daar moet je om, uh, om kunnen lachen vind ik. Maar sommige mensen kunnen er niet om lachen. Die, Die kunnen wel alleen maar om dansen. En als je er zo eentje bent... Gaat u vast klaarstaan? Dan gaan we het draaien De Gangnam van Psy. Die mensen, daar is ook iets mis mee hè. Welke? Die dit echt als serieus nummer gaan aanschouwen. Leuk toch? Mwah. Sonne, hè. Nachts is het net zo warm als de zon. Sonne, hè. Koffie drinken, doen ze een shot. Sonne, hè. 's Nachts is het net zo warm als de een een een een een een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 Ik zie mijn woord, den doelen, jozja. Ik dacht, iemand moet dat dan, ik voelen, jozja. Kan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 Op, dat was op, op, op, op, op, op, lijst Der op, op, op, op, op, op, een op, van een vrouw die mede aan de voice. Ze heeft drie keer in de top 40 gestaan. Maar uiteindelijk niet de voice gewonnen. Maar dit kunnen haar niet afpakken. Dat ze twee keer nummer 1 heeft gestaan met dit nummer. Het is een cover van Ben Howard met Keep Your Head Up. Het is Sandra van Nieuweland. By down this mountain, with the strength of a turning tide, oh the wind so soft on my skin, yet yeah, the sun is so hard upon my side, and looking out at his happiness, I search for right between the sheets, and I'm feeling blind, and realize that all I was searching for was me. Stem als een parel. Een stem waarvan u denkt: van die heb ik ergens anders gehoord, namelijk in de voice of Holland seizoen 3 en seizoen 4. Staat alweer voor de deur te trappelen. Inderdaad. Je hebt nu eerst de voice, kids. Ja. Kleine kindjes die aan het zingen zijn? Ja. Maar wat me opvalt, hè, dat het toch wel steeds weer een nieuw talent is. Oh. Toch knap? Ja. Ja, ik kan wel ja zeggen, maar het is de, hoe kan dat? Het is een klein land, het zou zichzelf na een tijdje toch moeten verzadigen. Of niet? Ja, ja dat is een goede vraag, hè? Ik zie je denken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar goed, uh, er is ook nog iets anders, hè. Een hoogtepunt, een persoonlijk hoogtepunt van de show. Ja. De show heeft dit jaar ook één hoogtepunt gekend. Namelijk dat we op een plein stonden ergens in Haarlem, bij een school. Ja. Bij 1100 pubers naar ons aan het luisteren waren. Ja. Dat was wel echt een, een leuk hoogtepuntje, toch? Mmm, ja. Ik vond het wel grappig. Ja, vond je dat grappig? Ja. Dus Om nou echt uh, een superhoogtepunt te noemen? Nou, ik weet het ook we niet. We hebben wel. ook weer op een basisschool hebben gestaan. Dat, ook dat, ja. Ja, we hebben eigenlijk een soort met z'n scholentour gedaan dit jaar. Nou, we hebben er twee gedaan. Ja, oh, Als je, je dat een de tour, tour wil door. noemen. <laughs> ja, de dus Zarden en Zandvoort. Ja, oké. Okay. Wat vond jij het leukst? Ik vond de basisschool wel erg leuk. Ja, dat was wel leuk met al die kinderen. Ja, ja toen moesten we alles zelf doen. En dat ging. <laughs> we ging echt mis. We hadden, we, we hadden <laughs> één snuurtje moesten we hebben. Volgens mij. nergens te krijgen en die was nergens te vinden en toen moesten we alles met de hand doen, ouderwets ja pak met z'n weet je je? had toen nog gehaald wat een tijd was dat zeg ja maar haar, we hebben wel allebei 15 euro aan VVV bonnen gekregen wat heb jij ervan gekocht? nog niks nee? nee, jij wel dan? ja, wat heb ik er nou van gekocht? een nieuwe xbox van 15 euro? nee, nee maar doordat ik allemaal van die kortingsdingen had maar oh, dat je steeds drukt? meer had ik een xbox voor 70 euro oh, oké okay. En, en een PlayStation en een. <laughs> en een Wii. Voor dat de reclamecode-commissie achter ons boek aankomt. We gaan een grotere hit draaien. En dat is. Wat jij wil, jij ja, mag kiezen. Deze heeft er heel lang in gestaan helaas. Maar hoe heet hij nou ook weer? Ik ben even zo snel. Misschien zingt hij het wel een keer. Nou, Dank je <prijs> Entre e faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar vão nessa gata, me liga, mas tá balada. Quero que te com você, na madrugada dança, olá, até eu sou na gata, me liga, mas tá balada. Quero que te com você, na madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o... <tos> Gustavo Lima Oh ja oh, hey. Gustavo Lima Ja dat was vergeten Ja ik heb het ook nog nooit eerder gehoord Je naam Ja weet ik <encima> Gustavo lima tch tch Ga maar staan, te Ik wil drinken na madrugada. Dansen, vola, até amanhã. Bar, deze ritme, dan. Dansen, vola, dat je vandaag gaat rollen. Cheddar, cheddar, cheddar, cheddar, cheddar, cheddar, Que hoje vai rolar cheddar, me liga, cheddar, cheddar, zo ga je aan, me maar Quero madrugada die ogen vaar rollen. Tje, tje, Gustavo Lima! Oh, Lee. nog één keer, Gustavo Lima. Ja, die blijde, die blijde. Hey, hetzelfde. Hij zei, dat voor we hem niet vergeten. Bedankt voor de onderbroeken. Ja, dat zei hij aan het eind. Oh, ja, dat ja. Nee, nee, nee, nee. Het is Spaans. Maar dat zei hij. Maar ik, echt. Dit, maar het, het is hetzelfde als met die Michatella, die ook zo gaat horen. Dan denk ik van, waarom zeg je nou tachtig keer in je eigen nummer hoe je heet en hoe het nummer heet? Dat weet ik ook als ik het lees? Ja, maar dat, hoe het nummer heet, dat is vaak gewoon de titel die er vaak in voorkomt. Ja, oké, okay, maar dan niet tien keer je naam noemen. Nee, oké, okay, maar dat doet die Michel Tello toch niet? wel. Nee. Nou, zo klinkt het wel. Nee, die doet dat niet Die Misschien zijn het steeds allemaal vertalingen van zijn eigen naam. Dan ook. Maar, nee, maar, maar, maar die, kan... die doet dat niet. Toby, jij ja. bent deskundig op dit vak. Echt waar? Ja, vind ik. Oké. Okay. Uh, hoe kan het nou dat twee Spaanse hits echt bij elkaar, ik zal, zal het heel even uitrekenen dan. Zo, mijn stem is... Ik heb een hele zicht gestemd, dames en heren. Het ik is vraag, niet Spaans, het is Braziliaans, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bijna een half jaar? Ja. Hebben, tw hebben twee jongens samen? Ja. Op nummer 1 in de top 40 staan. Hoe kan dat? Dat kan... Nee, ik heb geen idee hoe dat kan. Dat bizar? Ik denk dat het komt doordat. Uh, omdat. Uh, dit wa het was nog grotendeels in de winter ook. Tenminste, ja. Michel Tella, dat was gewoon in de winter. Dat is gewoon in de winter, ja. Ja. Ik denk het gewoon omdat het zomers is en vrolijk. En. Uh... Net als dat je nu in. Nu heb je in de hitlijst de Year of Summer. Ja. In de winter heb je dat helemaal. Nee, maar Gangnam staat ook op één gestaan. Weet Met je, twee dat weken geleden. Ja, maar dat is toch ook dat je denkt van. Smaakloos. Ja. Maar welk nummer wel echt goed was, vond ik, en nog steeds goed is. Is O to the Bouncer. En dit nummer, dit nummer is door Serious Request een beetje ingekomen. Hij heeft er ook maar één week ingestaan. Dat was de eerste week. Ja, klopt. Is het dus nog zeg maar uit, omdat het die anthem was van Serious Request? Wat dat dit jaar scream en shout was, hè? Ja, we zaten er allebei naast. Vond je het een leuk, liedje? Ja, ik ken hem al heel lang, maar ik vond het wel goed op zich. Nee, ik niet. Maar goed, dit, deze vond ik wel heel leuk. O to the Bouncer van de Studio Killers. Who let me know, I'll get physical. Mr. Dorman, stop teasing. I'm freezing out here. See, I got plans inside. It's my birthday tonight. No, no, Trayman's not my sugar. Too tired was dat. En dan nu. Nee, nog niet de passenger. Die komt pas aan het eind. Helemaal aan het eind. Want Helemaal aan het eind. De laatste is trouwens nog niet bekend, hè? Van de laatste week wie op één staat. Nee, die is er nooit. Nee. De eerste volgende top 40 is maar nog pas weer die van aankomende. Nee, er is er nog één. Nee, nee, nee. Ik ja, weet we... zeker van niet, want ik heb net nog gekeken. Nee, echt, kijk. 29 december. Geen top 40 verschenen. Nee, nog niet. Nee, maar die verschijnt ook niet. Is nooit een top 40 in de laatste week. Hoezo niet? Dat is gewoon iets, daar kan ik ook niet aan doen. Ik heb al tien brieven naar uh, Erikke Zwart geschreven. Dat doet hij gewoon aan. De aan. top 40 is er gewoon niet, omdat het kerstje altijd nieuw is. En dan worden vooral oude muziek uit op radio's. Dus hoe ga je dan een top 40 ervan maken? Dan heb je een top 40 met alleen maar met George Michael zo. Dat wil je toch ook niet? Nee, dat wil je niet. Dat wil je dus, niet. Dit nummer. niet. Dit nummer is een, eigenlijk een cover. Een cover. Bij een radiostation. Van Giel. Van Giel. Kiel in de Morgen volgens mij. Ja. En daar kwam toen de Belgische Triggerfinger binnen We hadden. moeten we wel onze excuses aanbieden. We Dat doen we zo meteen. Ja. Gaan we gaan eerst even luisteren naar de Belgische Triggervinger met trigger I trigger. Follow River. Oh, I beg you Can I follow Not always be the ocean where unravel. Be be the water where I'm waiting. I follow you. He's a message. I'm the runner.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 We nou, gaan meteen door met de Israëlische is dit. Mm -hmm. Asaf, uit? Avidan en de Mayotte. Zijn die ook Israëli's? Dat weet ik veel. Maar ik zie niet vaak dat het Israëli's nummer het Nederlandse top 40 gaat. Nou, dat is wereldwijd te dit geweest. Hè. Dat is waar. Het heet One Day. Of hoe heet het? The Reckoning Song. Hoe noem je het? The Reckoning the Song. The Recording Song. One Day in, in ieder geval. <laughs> Moeilijk hè. I'm its old. Die okay, nummers die een beetje zo pratend be eindigen, zo heel uh, rustig, net alsof het ge wordt gepraat. Ja, wat is er mee? Nou, dat dat opvalt, want dat is bij ja. dit nummer dan ook zo. We gaan hem eindelijk draaien. We zijn er doorheen. Dit is het elste nummer. Nee, dit is het tiende nummer. Welke hebben we dan nog niet gehad? Skyfall. Skyfall staat er ook niet tussen. Weet ik, maar is staat wel tussen het ijsje. Dan gaan we die hier nadraaien, okay? Surprise. Ja, ik vind het best. Ja? Ja, ik heb wel bijna geen stem meer, dus dat moet wel snel zijn. Zeg, zeg nog eens wat. Zeg nog iets met... Die... Nou, waarom? <laughs> het gaat echt slecht met mijn stem. The Passenger, let her go. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your lover when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know your lover when you let her go.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 Je is, is zo'n einde. Hou je mond. Nee. Dit is niet zingen, meer dit is praten. Only you love her when you je verpest het. Let her Maakt niet uit. Nog één woord. En je let er go. Woorden. Ga je er weer doorheen? Nou, dat was het. Weet je nog wat Bas van hier over zei? Ja, dat Ik ben zo blij dat jullie die hele plaat laten horen. Ja, zonder er doorheen te gaan praten. Inderdaad, doe jij? maar dat komt toen, omdat toen gewoon mijn microfoon niet open stond. Nee, dat denk ik Ja. Maar ik vind het geen mooi einde. Dus ik praat gewoon lekker wel doorheen. het gaat ook niet om wat jij vindt. dan is het einde. Dit vind ik wel een heel mooi nummer. Echt? Oké, dan gaan we naar luisteren. Kuyval van Adel.